Goedenavond, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie is druk bezig om radicale boeren op te sporen. Bij boerenblokkades op snelwegen zijn hopen afval, mest en zelfs asbest gedumpt. De politie wil achterhalen wie daar achter zitten, maar dat is nog best lastig. Zo kunnen camerabeelden van Rijkswaterstaat niet worden gebruikt. Heel Nederland hangt vol. Hangt vol. Die hadden we graag willen gebruiken. Alleen die zijn voor de verkeersveiligheid. Daar hangt een privacyreglement onder. En die beelden worden ook niet opgenomen. Dus wij kunnen, als die zijn opgenomen, altijd met de machting van de officier van justitie in het kader van opsporing die dingen opvragen, maar die opnames zijn er niet. De politiechef roept het kabinet op om de privacyregels aan te passen, zodat de politie de camerabeelden kan gebruiken. Zo zouden radicale boeren veel sneller kunnen worden opgespoord. Een journalist in Rusland, die op televisie protesteerde tegen de oorlog in Oekraïne... en met die beelden de wereld overging, heeft weer een boete gekregen. Jood correspondent Iris de Graaf. Ditmaal omdat ze op social media haar steun uitsprak... voor een bekende oppositiepoliticus, Ilya Yashin. Die werd hier vorige week gearresteerd en hem hangt 15 jaar cel boven het hoofd... omdat hij zich uitsprak ook tegen het Russische optreden in Oekraïne. De journalisten moeten een boete van ruim 800 euro betalen. In Rusland is dat een gemiddeld maandsalaris. Op een feestje in een huis in Rotterdam... hebben drie gewapende overvallers vannacht ongeveer twintig mensen beroofd. Twee van hen raakten gewond. Kort erop probeerde de politie in de buurt een verdachte auto stil te zetten. Toen die niet stopte, lost de agenten waarschuwingsschoten. Er is nog niemand opgepakt. Of je nou op de camping in Zuid-Frankrijk staat... of diep in de jungle van Zuid-Amerika aan het backpacken bent... overal kom je Nederlanders tegen. En dat is geen toeval, want we reizen heel veel... 80% van alle Nederlanders gaat sowieso één keer per jaar op vakantie. De helft daarvan naar het buitenland. Mijn collega's van NOS Stories vroegen op straat waar je die Nederlanders aan herkent. Als ze alcohol hebben en als ze in een groep zijn, dan hoor je ze gewoon allemaal dingen schreeuwen. Praktische kleren, teva sandalen, eigen eten meenemen, knakworst, dat soort dingen, pindakaas, sokelpasta. En zijn lang natuurlijk. <laughs> ja. Er zijn volgens reisorganisatie ANVR nog meer redenen waarom we veel reizen. We verdienen hier best lekker. En omdat Nederland niet zo groot is, raken mensen hier ook wel snel uitgekeken. Het weer vannacht en morgenochtend kan het een beetje regenen. Daarna steeds meer zon en max 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A9. Alkmaar richting Diemen tussen Badhoevedorp en Abit AMC kwartier vertraging. Op de ring van Amsterdam de A10 Noord richting Utrecht tussen Amsterdam Hemhavens en Zeeburg. Een half uur vertraging, daar zat een auto met pech. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zom, zee, Zandvoort, een zomer is. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met. nu. Zandvoort draait door.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 is een dag dat het weer met lange halen gauw thuis is. Maar het is ook de donderdag naar de vierde donderdag. En dat betekent dat deze zandvoertuig door de Dates Classics. En dat ze een beetje aan de lange kant zijn. Ach, dat is voor mij ook een beetje gemakkelijk. Want ik was een beetje laat binnen. Zo werkt dat. Dan moet je het een beetje compenseren, toch? Houdini met Mr. Magic's Wand was de aftrap van deze zandvoertuig door op 28 juli. Broeren en zus... Find the time. find the time. Five star. Find the time. When will you? Find the time. deliver, first you make my body shiver, then you won't let love me down, so you have to forgive me, but what you give me are the things you want to know, I realize I need you, you should know how much I love you, There is no other, you can make me come every night, but you know what I like, you can do it, you know how to do it to me, you can do it, you know what I like. For so every I'm wish I'm and every I'm fantasy I'm You are You can I'm do it, it. Yeah die zaten achter 5 Star. Ik geloof dat het drie dames en twee heren waren. Die kwamen uit Engeland in Find The Time. En deze Anthony Malloy. Want dat was een producer. Ik geloof dat hij ook nog iets uh, groots heeft gedaan. Met EG Daily. Say It, Say It. Dat is een hele grote hit uh, geweest. Dus zelf had hij ook nog een band. En dat was deze band. Anthony in the Game. En volgens mij was dat uh, wel een uh, fijn nummer uit uh, het midden van de jaren tachtig. Dat geldt trouwens ook uh, van uh, Five Star met Find The Time. Nou, nog even een uh, fijne klassieker tot aan uh, de hoofdlijnen van het nieuws van half zeven. En dat is, uh, nou ja, hij is wel heel erg leuk hoor. Piggy Sue Robinson en the Beat Around. We're <laughs> gonna Want dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Politiechef Wolders roept het kabinet op om de privacywetgeving zo aan te passen... dat de politie gebruik kan maken van de camerabeelden van de Rijkswaterstaat. Nu kunnen de beelden niet gebruikt worden voor het opsporen van verdachten... omdat de wet dat verbiedt. De Amerikaanse economie is voor het tweede kwartaal op rij gekrompen... en is daarmee in een recessie beland. Toch zegt het Witte Huis dat de Amerikaanse economie er sterk voor staat. De inkomens en de arbeidsmarkt staan niet onder druk. En de Nederlandse Lorena Wiebes heeft de vijfde etappe in de Tour de France gewonnen. Marianne Vos van Jumbo-Visma eindigde als derde en behoudt de gele trui. En dan het weer. Morgen zijn er eerst wolkenvelden, maar daarna snel zonnig. En het wordt opnieuw maximaal 25 graden. zo'n periode dat je dan al eens op een uh, bepaalde avond dit soort uh, nummers de lucht in uh, slingen. De 50 Second Street, dat past toch wel een beetje in de avonduren uh, Om dit geluid te laten horen. Het nummer dat heet Tell Me How It Feels. Nou, uh, het zit er alweer op. Uh, dit uh, fijne uur met uh, alleen maar de dansbare muziek. Want het is de 28e, is de laatste donderdag. En dan doen we dat uh, heel vaak. En uh, deze die duurt een kwartier. Nou, dus dan uh, weet je het wel. Dus ik kan het eventjes uh, fijn op uh, mijn gemak uh, noemen. Daarvoor trouwens hoor die Casey in de Sunshine bent. Ja, het is uh, lange halen gauw thuis. Het is uh, het uh, sterftejaar van uh, Patrick Cowley. 1982 is de man uh, overleden. Maar hij was een tijd ver vooruit, zei punkgrootheid Sylvester. En op een gegeven moment begonnen zich te wagen aan remixen. Een van de eerste remixen die hij heeft gemaakt... was van Donald Summer. En I Feel Love. Wel een bootleg, maar wel iconisch. Duurt een kwartier.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 Thank yeah. you. Yeah. Het NOS-nieuws van 7.